Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft zich niets aangetrokken van de afspraak... om zich terug te trekken uit belegerde steden. Volgens een vredesplan van de VN had het leger gisteren moeten beginnen... met de terugtrekking, maar dat lijkt niet te zijn gebeurd. Zij berichten dat sommige troepen zich terugtrekken... maar er zouden ook nieuwe aanvallen door het leger zijn uitgevoerd. Onder meer op de stad Homs. Volgens activisten kwamen in Homs tientallen mensen om het leven... door geweld van het regeringsleger.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 Het grootste oorlogsschip van de Filipijnen ligt er tegenover Chinese patrouilleschepen en de situatie is dreigend. Het Filipijnse schip wil de Chinese vissers bij de eilandjes arresteren toen de Chinese patrouilleschepen dreigend naderden. Volgens de Filipijnse autoriteiten wordt geprobeerd de gevaarlijke impasse op diplomatieke wijze op te lossen. De en eilandjes liggen bij de noordwestelijke Filipijnse provincie Zambalas. Het is een van de gebieden in de Zuid-Chinese zee waar zowel de Filipijnen als Chinezen aanspraak op maken. In het noorden van Mexico hebben onbekende acht taxichauffeurs doodgeschoten. Vier gewapende mannen schoten in de stad Monterrey. Eerst vijf chauffeurs dood bij een taxistandplaats. En een paar minuten later schoten ze even verderop drie chauffeurs dood. Bij de aanslag raakten drie omstanders gewond, onder wie een meisje van acht. Volgens de Mexicaanse media worden de acht slachtoffers chauffeurs... die zonder vergunning taxiritten uitvoerden. Of dat iets met het motief te maken heeft, is nog niet duidelijk. Het weer tot slot. Eerst ruimte voor de zon, maar later steeds meer stapelwolken... en in de middag toenemende kans op een bui bij een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong... Nederland staat stil bij Wereld Parkinson's Dag. Uw paspoort weet misschien wel niet wie u bent. En een vrijblik op twee toppers vanavond in de Eredivisie. Goedemorgen, het is woensdag 11 april. U luistert naar Nu al wakker van Omroep BNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Maar voordat we dat gaan doen moet ik u even waarschuwen. Het kan namelijk zijn dat het so signaal zo nu en dan wegvalt. Er wordt namelijk gewerkt aan de zendmast in Lopik. We zijn uiteraard altijd goed te bereiken en te volgen op radio1.nl. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. We gaan het hebben over de crème de la crème van de PR-wereld. Die verzamelen zich vandaag en morgen in Amsterdam... voor de International Social Media and PR Summit. Twee dagen lang vertellen sprekers van grote internationale bedrijven... over hoe je sociale media kan gebruiken om de consument te bereiken. Mede-organisator van het evenement is het Nederlandse PR-bedrijf Cooper. Mede-eigenaar Jos Schoofaert zit bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik neem aan dat u al flink getwitterd heeft over uw komst hierheen. Ik heb er wel wat over gezegd. Ja. Dat is natuurlijk het mooie van deze tijd met sociale media: dat de uh, radio-uitzending die deze keer wat langer is, die, dat je die toch iets kunt verlengen van tevoren, okay. uh, tijdens en na. En uh, hoe, hoe doet u dat dan? Nou ja, uh, ten eerste uh, sowieso de overweging of ik zou komen, ja of nee. omdat. Uh, uh, is vroeg. Ja, nou ja, mijn collega die uh, werd als eerste ge gevraagd. En die uh, en er zit met een jong kindje thuis. En uh, ja, die mailde mij van, ja, ik ga het echt niet redden. Maar die, die had nog niet, uh, die wist niet precies hoe laat het was. Dus ik ging even googlen naar jullie programma. Ik denk tussen vier en zes, oké. Okay. Nou ja, voordeel is, ik woon in Breda, maar ik sliep nu twee nachten in Breda. Dus dat, uh, dat, dat scheelde Maar toen heb ik wel even gevraagd. In Amsterdam, gevraagd. volgens mij. U ja, zei Breda? Oh, Waar ja, je ja, ik woon in niet... Breda, maar ik ja. slaap nu in Amsterdam. Ja. Maar in ieder geval, toen heb ik wel aan een paar mensen gevraagd... zal ik het doen, ja of nee, het is wel... Vroeg twee uh, pittige dagen, maar ja, laten we het toch maar, maar doen. Ja, wat, klinkt, zei, ja. wat zei Twitter dan? Uh, uh, naar uh, vrijwel iedereen. Uh, en mijn vriendin ook, die, die totaal afgesloten is van alle sociale media trouwens. Die, uh, uh, yeah, die, die zei dat toen oh, eigenlijk. Nou, en u heeft het ook gedaan. Maar dit, ja. dit klinkt heel persoonlijk. Uh, is dit dan toch ook al PR, wat u daar gedaan heeft? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik denk dat dat goede PR zou persoonlijk moeten zijn. En, en is het niet altijd, maar uh, is voor mij wel belangrijk. Nee. U komt hier op bezoek omdat u uh, uh, mee helpt organiseren aan, dat, uh, aan, aan die summit. En ja. die, is het echt een top? Bij de top stel ik me dus zoiets voor als, als de VN doet met allemaal... Uh mensen, staatshoofden en zo. Nou, ik, ik hoop dat het toch iets losser, uh, ja, losser dat... wordt dan het beeld wat ik daarvan heb. Uh, ja, nou ja, het is vooral top qua, qua sprekers en, en uh, het is wat internationaler dan de meeste evenementen in, uh, die in Nederland georganiseerd worden op het, op het gebied van social media. En het is ook wat meer voor communicatie en PR-mensen. En de meeste events die zijn wat meer van marketeers. En het is toch net wat anders. Net wat anders. Ja. ja. Maar waar komt het idee vandaan? Of waar komt de behoefte vandaan? Nou, de behoefte uh, dat heeft eigenlijk heel veel te maken met hoe we ons bureau uh, uh, zijn gestart. Dat is in, in 2009. En we hebben eigenlijk gekeken naar hoe ziet die Nederlandse PR-wereld eruit? Wat is er niet? En wat zouden we zelf leuk vinden dat er zou moeten zijn? En uh, toen zijn we heel kleinschalig begonnen eind 2009... Met een klein event in een klein theatertje in Rotterdam... waar we één internationale uh, tofspreker naar Nederland uh, haalden. Dat hebben we nu drie keer gedaan. En, en dat blijven we ook doen, want dat is misschien wel het meest sympathieke evenement. Daarnaast was mijn collega uh, Jody die blogde voor PR Daily... wat onderdeel is van uh, Reagan Communications... wat ook de mede-organisator is van dit ja. event. En zij zij zette in Amerika al van dit soort grote events neer. En het was eigenlijk de gedachte heel simpel... Uh, het zou enorm gaaf zijn als dat ook in Nederland komt. Dat en moeten we ook hebben. En dat moeten we ook hebben. Ja, goed. U, uh, uh, het begint vandaag, later vandaag, ja. in uh, Amsterdam. Het duurt twee dagen. En uh, u blijft hier het komende uur bij ons aan tafel zitten om, uh, om erover te praten. PR en sociale media. Wij verwachten heel veel uh, gladde praatjes op dat congres. Maar u mag er straks alles over uitleggen. <laughs> nu goed. eerst uh, een deel van Nederland dat wordt wakker. En een ander deel dat ligt nog op één oor. Maar de kranten die zijn alweer op weg naar uw deurmat. We nemen ze met u door in het krantenoverzicht... samengesteld door Christel van der Meer. Te beginnen met Trouw. Alle verkopers van Gb GBL, een schoonmaakmiddel... en het hoofdbestanddeel van de druk GHB zijn verdacht. Trouw sprak met drie anonieme verkopers van GBL. Het spul is booming business. Volgens de handelaren waren er een paar jaar geleden... nog maar drie verkooppunten. Nu zijn dat er al 25. Ze houden overigens vol dat het grootste gedeelte... van hun GBL-kopers te goede Trouw is. Ze kopen het voor de poets en niet als bestandsdeel van de druk GHB. Maar uit recent onderzoek van het RIVM blijkt iets anders. Alle websites die GHB al verkopen zijn verdacht. Van de 18 verkopers was er vrijwel geen één werkzaam in de schoonmaakbranche. Volgens de RIVM liegen de verkopers als ze zeggen dat het voor de schoonmaak is. In Nederland belanden in 2011 zo'n 1200 mensen op de eerste hulp door gebruik van GHB. Drie keer zoveel als in 2005. De politie is al anderhalve week bezig een ontsnapte TBS'er te vinden. Dit is vandaag te lezen in Spits. De man ontsnapte op vrijdag 30 maart uit kliniek De Kijvelanden tijdens een proefverlof. De kliniek houdt vooralsnog de kaken op elkaar. Daarom, daardoor is er nog niets bekend over hoe gevaarlijk de ontsnapte TBS'er is, wat zijn signalement is en waarom hij TBS opgelegd heeft gekregen. Volgens een tipgever zou het gaan om een zedendeliquent. Vrienden nuanceren dat Pim Fortuyn lid wilde worden van CPN, koopt de Telegraaf. In een brief uit 1972 staat dat Fortuyn lid wilde worden van de communistische partij Nederland, maar dat hij werd geweigerd. Maar volgens Harry Mens, een vriend van Weile Fortuyn, genoot Pim ervan om afgewezen te worden. Hij wilde op die manier een discussie aanzwengelen. Terwijl een groot gedeelte van de wereld op de hoogte was van de verschrikkelijke daden en moorden van, de van het Sovjetregime, bleef de CPN Moskou steunen. Politici die al vanaf het begin met Fortuin optrokken... vertellen dat hij absoluut afstand nam van deze gruweldaden. Bovendien was de communistische partij in Nederland... vrouwonvriendelijk, anti-homo en ook nog eens autoritair geleid. Niets voor Pim dus, volgens Intimi. Niet alleen in Nederland is onze eigen prinses Maxima populair. Onze zuiderburen zijn ook erg gecharmeerd van onze toekomstige koningin. In het AD is vandaag te lezen dat de Belgen haar... de meest fotogenieke prinses van Europa vinden. En bovendien vinden ze haar heel glamorous. Uit onderzoek van het Vlaamse televisieprogramma Royalty blijkt dat alleen Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, nog meer glamour kent dan Maxima. De Belgen geven hun eigen kroonprinses Mathilde niet zo'n hoge score. Dat is niet raar. De Belgen verwachten meer degelijkheid van hun koningshuis. Daarom zullen de Belgen, hoe leuk ze Maxima ook vinden, haar niet zo snel inruilen voor hun eigen Mathilde. En in de Volkskrant staat vandaag dat de Britse premier Cameron met een nieuwe methode zijn ministers gaat evalueren. Zijn iPad gaat hem hierbij helpen. Voor 20.000 pond, zo'n 24.000 euro, is een app ontwikkeld. Daarmee kan Cameron direct toegang krijgen tot alle overheidsstatistieken, actuele beurskoersen en notulen van kabinetsvergaderingen. Maar veel belangrijker is dat Cameron de bewindstiele kan beoordelen op een schaal van 1 tot 5. Scoor je 1 of 2, dan long promotie. en bij 5 mag je vrezen voor je baan. Dat en nog heel veel meer in de ochtendkranten die zometeen op de deurmat vallen. Het eerste muziek uit het laatste uur van Nu al wakker is altijd van onze eigen Hollandse bodem. Dit is Casper van Koten, mooie blouse. Ik wil wat zeggen, maar het komt er niet uit. Al mijn woorden op een kluit.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 Warme bunker en ik hunker naar het puntje van haar tong. Maar ik zeg, wat een mooie bloes. En ze kijkt of ik een kind ben, wat een mooie bloes. Of ik steken blind ben, maar schreeuw die waarheid nou eens uit. En kus die pers, ik zachte huid. Wat een mooie bloes, het is echt gelul en het haalt zo weinig uit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 Divisie nadert zijn ontknoping. En wat voor één. Met nog zes wedstrijden te gaan, zijn er nog zes titelkandidaten over. Nooit eerder deden er nog zoveel clubs in zo'n laat stadium mee om het kampioenschap. En vandaag kunnen er koppen gaan rollen. De gehele top 6 komt vandaag namelijk in actie. We praten erover met onze eigen wnl Sportman, Robert Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. En laten we beginnen met Essen, Herenveen en Ajax. Die spelen vanavond tegen elkaar. Dat lijkt me een cruciale pot. Ja, dat wordt het zeker. Het is de nummer 1 tegen de nummer 6. En in zo'n laat stadium van de competitie zou je denken: nou, dat is gewoon een, de, ja, de topclub tegen een subtopclub. Waar het niet dat Ajax op dit moment op 58 punten staat en eerste staat. En Herenveen op 54 punten staat en zesde staat. Dus het verschil is maar vier punten. Ik heb begrepen dat als het uh, allemaal een beetje gunstig uitvalt, dat uh, de hele top 6. Zes... Op drie punten van elkaar kan komen. Ja, het, het, het is echt te bizar voor woorden. Het zou zomaar zo kunnen zijn, theoretisch gezien, dat wij tot, echt, tot aan de laatste speeldagen. met meer dan drie ploegen gewoon om een kampioenschap gaan strijden. En dat is echt nog nooit eerder vertoond. En een van de opvallende namen is Heer Veen. Ja, absoluut. Het is uh, de best presterende ploeg in 2012. Uh, ze hebben 26 punten gepakt uh, uh, na de winterstop. Uh, Ajax volgt met 25 punten, dus dat maakt het al de topper van 2012. Eigenlijk. Maar Herenveen, dat, dat doet het echt uitstekend. Die teren voornamelijk op een, ja, een ster aanvallers. Uh, ze hebben Asaidi, ze hebben Narsing en Dost. En dat wordt eigenlijk wel gezien als uh, het beste aanvalstrio van heel Nederland. Uh, de kans is klein dat dat drietal eigenlijk nog volgend jaar... überhaupt bij Heerenveen speelt. Maar uh, ja, dit jaar kunnen ze nog het verschil gaan maken voor Heerenveen... en eventueel gaan stinten Terwijl de grootste club van Nederland... vlak voor de winterstop nog zo getoebleerd. door al het gedoe... met hun bestuursmensen... Uh, die zijn na de winterstop er weer redelijk bovenop gekomen. Ja, het is, uh, het is vrij opvallend. Frank de Boer heeft de boel echt volledig op de rit gekregen. Uh, en dat ondanks het feit dat er heel veel personele problemen waren echt uh, de helft van het, uh, van het basiselftal viel eigenlijk weg. En vooral de hele aanval was, was plotseling verdwenen. Maar week na week na week komen er steeds meer spelers terug. En uh, momenteel, uh, voor de wedstrijdselectie tegen Herenveen zijn wel, ja, misschien wel drie belang en, ja, de drie belangrijkste spelers van het team wel weer terug. Uh, de Spits is terug, Colbijn Siegdorson, die is er maanden uit geweest. Uh, Gregory van der Wiel, ja, Rechtsback international, belangrijk voor het team, is weer terug. En Dirk Boerichter. en ja, die heeft in het eerste halfjaar toch echt wel het verschil weten te maken voor Ajax. En die, ja, die werd toch wel heel erg gemist. En opvallend, uh, waar de kritiek vooral werd geuit op de jeugd uh, van Ajax... was het de laatste weken bijna alleen maar jeugdspelers van Ajax... die de punten voor Ajax binnenhaalden. Ja, en dat is dat dus het gekke. Frank de Boer heeft eigenlijk met een vrij matige selectie op papier... allemaal jeugdspelers, heeft hij er toch voor gezorgd... dat hij bovenaan in de competitie staat. En dat had niemand verwacht voor de winterstop, denk ik. oké okay, De nummer één tegen de nummer 6. dus Ajax... Hoopt zijn voorsprong uit te bouwen. En Herenveen die moet eigenlijk punten pakken om echt nog aanspraak te maken op de titel. Als Herenveen vandaag niet wint, dan uh, wordt het wel heel erg lastig voor Herenveen om echt te gaan stunten dit jaar. Het is niet de enige topper die vandaag op het programma staat. AZ speelt in eigen huis tegen FC Twente. Uh, om op die wedstrijd vooruit te blikken spreken we met uh, erik aan Brinkman van AZ-TV. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. AZ staat nu tweede met 57 punten. FC Twente derde met 55 punten. Hoe cruciaal is deze wedstrijd? Um, ja, ik denk voor uh, als we, we waren het net over Ajax tegen uh, dat is, is toch weer net wat anders. Want um, uh, AZ en 20 ja, beide teams moeten natuurlijk wel winnen. Maar ik denk in, in het geval van AZ, mocht AZ verliezen, dan is het nog niet over voor AZ. De afstand wordt natuurlijk, of de het verschil met Ajax wordt wat behoorlijk groot, kan uh, oplopen tot uh, vier punten. Maar ik denk dan is het nog niet gespeeld. Maar wel een hele belangrijke wedstrijd voor AZ vanavond om. Ja, eigenlijk toch zeker wel minimaal gelijk te spelen tegen, tegen Twente. Ja. Nu heeft de AZ het eigenlijk het hele seizoen al goed gedaan. Je staat niet voor niets uh, tweede. Maar um, uh, eerlijk is eerlijk, van de topploegen hebben zij misschien nog wel het lastigste programma voor de boeg. Te beginnen nu dus met FC Twente. Uh, ja, dat klopt zeker. Ja, ja vanavond een, uh, een topper tegen Twente. Uh, zaterdag moet er worden gespeeld tegen PSV. Er wordt er nog uh, over een uh, paar weken gespeeld uit tegen Feyenoord. Dat natuurlijk ook een hele lastige wedstrijd is. En Feyenoord die, die ook zeker meedoet voor het kampioenschap. Ja, in dat opzicht kan je zeggen, van AZ heeft een heel lastig programma... een, een lastiger programma dan uh, bijvoorbeeld de AS die uh, bovenaan staat. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is een ideale kans om uit te lopen op directe tegenstanders. Ja, ja. In, is dat vertrouwen is er ook? Die, uh, uh, wat zeg je? Is dat vertrouwen er ook? Dat ze echt het gevoel hebben, nou, we gaan uh, dit seizoen is al heel erg mooi... maar we gaan het nog fantastisch afsluiten? Ja, kijk, uh, het, het lastige de AZ is nu wel een beetje van... Uh, uh, half finale van de KNVB-beker zijn ze laatst gestrand. Uh, um, was natuurlijk een hele goede uitgangspositie had op de bekerwinst. Afgelopen donderdag uh, tegen Valencia, kwartfinale Europa League natuurlijk een fantastisch resultaat. En Valencia was ook de grote favoriet. Maar dan denk je van, ja, ja gebeurt het al net als een paar jaar geleden toen AZ ook overal naschreef, dat dat nu ook weer gaat gebeuren. Maar ik, ik, ik denk van, uh, ten eerste heeft AZ het al fantastisch gedaan, niemand had verwacht vooral van AZ zou het zo goed doen. Maar dat is toch en, niet de instelling? Uh, je moet toch de instelling hebben, we zijn er zo dichtbij, we moeten winnen. En voor niets minder doen we het. Ja, maar uh, ik denk, AZ heeft toch, toch net weer wat andere uitgangspositie dan, dan bijvoorbeeld bij een AX of PSV. Daar vraagt iedereen van, je moet er gewoon voor de titel gaan. En bij AZ ligt het toch even anders. En die, die gedachte is er ook van, wij, wij strijden tot het laatste mee. En ja. uh, we doen het hartstikke goed. Maar als underdog en, voelen en, en, en ze het, het prettigst? Ook... Nog een keer? Als underdog voelen ze zich het prettigst? Ja, ze, ze, ze, er wordt ook bijna niet gesproken over een kampioenschap in, in Alkmaar. En, en dat is misschien ook wel de kracht. Ze zijn heel stabiel, ze laten, ze, ze laten het niet gek maken. Uh, komen ze op achterstand, uh, worden, staan ze weer tweede. Dan, dan, dan spreekt niemand erover van het gaat niet goed. Of er ontstaat geen onrust, er is altijd gedacht van uh, blijven hou die rust, uh, uh, hou je stabiel. En dan, dan zien we aan het einde van zoek waar we staan. En de statistieken staan aan de kant van AZ voor deze wedstrijd. De laatste acht thuisduels met Twente ongeslagen. Ja, het is volgens mij zelfs geweest dat de FC Twente in de laatste vierde wel slechts één keer heeft gescoord. Dus in dat opzicht kan je denken van, uh, uh, ja, daar, dat ziet er allemaal gunstig uit. Maar ja, het is weer een wedstrijd op zich. En FC Twente, Sim uh, de Jong, is uh, terug bij AZ, is uh, Brett Holmen uh, geschorst. Uh, uh, het loopt gewoon een hele spannende wedstrijd uh, vanavond worden. En, uh, en ook weer een hele leuke wedstrijd. Ja, hoe, hoe belangrijk is die, Brett Holmen? Je haalde hem net aan, die is geschorst. Hoe belangrijk is die voor dit team? Gaan ze hem erg missen? Mm. Ik denk, als je dat aan Gert-Jan Verbeek vraagt, dan zal hij dat zeker niet uh, zeggen. Dus het is een van de spelers en een zeker een hele belangrijke speler die, als hij speelt, altijd in de baas staat. Maar, um, en veel wedstrijden gespeeld uh, natuurlijk AZ. En daar mogen we ook geen vragen over stellen aan Gertjan Verbeek. Over de fitheid van zijn spelers. Um, nee, nou ja, dat was een tijdje geleden dat was natuurlijk een, een big issue. Van, uh, AZ speelde wekenlang een dubbelprogramma. En ja, als je dat dan vroeg aan Gertjan Verbeek, dan, dan wimpelde hij dat af. En, um, en uh, dan, dan zegt hij van, dat, dat, dat zijn we niet het probleem. AZ uh, laat gewoon keer op keer zien dat ze fit zijn. En als hij dat dan ook zei, en een week later uh, speelde ze dan weer een prima wedstrijd. terwijl ze die week voor een wat mindere wedstrijd speelde. En dan liet ze vaak me zien van, dat is niet het probleem, uh, de fitheid. Nu hebben ze een vrij weekend gehad. Ja. Dus nu kan je eigenlijk helemaal niet bespreken van uh, uh, uh, de fitheid van, uh, van het team. En, uh, Goed. Ja, ik denk niet dat dat vanavond een, een rol gaat spelen van het AZ. Iemand de meeste wedstrijden van iedereen heeft gespeeld. We gaan het zien tegen FC Twente. Dank erik van Brinkman van AZTV, Robert. Um, het is niet de enige... Uh, uh, ja, we hebben het al over die andere gehad natuurlijk. Heerenveen en Ajax. Maar er zijn nog drie duels op het programma. Ja, uh, RKC Waalwijk speelt thuis tegen nummer 4 PSV. En dat is ook geen makkelijke pot. Uh, RKC uh, stunt dit seizoen, is echt, echt wel de verrassing. PSV gaat nog een moeilijke klus daar uh, krijgen in Waalwijk. Uh, Rode JC speelt thuis tegen Feyenoord. En uh, Nac Breda neemt het in eigen huis op... tegen verliezend bekerfinalist Heracles Handel. Jij hebt dat om naar te kijken op tv. Dankjewel, Robert Smit van de Sport. We praten dit uur in Nu Al Wakker over sociale media. Even tussendoor, u kunt ons vinden op Twitter... onder de naam wnl Wij zelf... Gebruiken vooral de radio als medium. Maar voor PR-mensen die zich graag verdiepen in de sociale media is er vandaag en morgen een conferentie in Amsterdam. De conferentie is mede georganiseerd door PR-bedrijf Cooper. Jos Scholvaard is van Cooper. Um, waarom voelden jullie je eigenlijk geroepen om dit te organiseren? Uh, vooral omdat we het leuk vinden. Dat is echt wel de belangrijkste reden. En toen zijn we het, toen zijn we het gaan doen. En wat we daarvoor nodig hadden was. Uh, de organisatie uh, Reagan en we hadden een, een uh, locatie nodig. En uh, dat is ING geworden. Maar de mensen van de PR die doen bijna nooit iets... alleen maar omdat ze het leuk vinden. Nou, er nou ja. zit altijd wel een idee achter ergens, hè? Uh, voor een deel, maar dat is voor ons toch wel ergens een, uh, een tweede. Ten eerste, uh, wij profileren ons wel graag met de dingen die we leuk vinden. En tuurlijk doen we dat in die end omdat we, omdat we klanten willen hebben. En we hebben natuurlijk gezien in, in 2009 toen we begonnen... Uh, waren er een heleboel internationale bureaus... die internationaal de meest fantastische dingen deden. Uh, maar in Nederland... Uh, um, waren ze niet de allersnelste op het gebied van, uh, van online. Inmiddels hebben ze dat wel aardig ingehaald... maar we hadden toen heel korte tijd om iets te doen. En Toen zijn we vooral dit soort dingen uh, gaan doen. Ja, een adel verplicht, daar moet je mee doorgaan. Maar um, ja, de sociale media is uh, jezelf verkopen, dat kan er heel goed op... En laat dat nou eens precies zijn wat de PR-mensen altijd heel erg goed kunnen. Is het nog wel nodig, zo'n conferentie? Want het zijn, als het goed is, allemaal mensen bij elkaar... die uitstekend weten hoe ze zichzelf ergens in de markt neer moeten zetten. Nou ja, dat, dat zou je zeggen. Dat is wel een leuke, leuke vraag die je daar stelt. Ik denk dat PR in de basis niet is om jezelf te verkopen. Uiteindelijk is dat misschien wel een doel. Maar het is ten eerste om een verhaal te vertellen. En ik denk dat die uh, uh, art of storytelling, dus hoe vertel je een verhaal... dat uh, daar nog wel heel veel aan geschaafd kan en worden En nu bij gaat de het In het bedrijven. geval van Twitter, in 140 tekens. Nou ja, denk maar na. Zeker in het geval van, van crisissituaties bereid je er maar op voor. Je, je, je gaat in hele andere soundbites praten. Ik, ik merk zelf al, als ik mezelf terugbeluister in de afgelopen nou ja, drie, vier jaar... ik hoor van vrienden dat ik veel meer in korte statements praat. Mm -hmm. En dat is misschien heel erg irritant. Uh, maar ja, je, je dwingt jezelf daar wel toe... door allerlei uh, nieuwe media die opkomen waar je iets mee kunt. Ja. Nou, zolang er maar geen hashtags in zitten, in de Ja, dat zou vervelend worden. Een overkill aan hashtags, dat, uh, dat wordt heel lelijk. Dat is helemaal eens. Maar als we nou eerlijk zijn, hè, is er wel echt kennis over sociale media? Er wordt toch een beetje geïmproviseerd? Het is nog redelijk onontgonnen gebied. Heel veel experimenten overal, allerlei bedrijfjes die opkomen. En Zoals dat Instagram dat dan net verkocht is aan Facebook voor een miljard. Krakzinnig veel geld. Het is, ja. toch, het is toch een redelijk experimenteel nieuw... Nou, ik, ik zie het een beetje als een, als een puber met alle lastige gedragingen. Want uh, uh, pubers die vragen ook om geld. Uh -huh. En ik verbaas me ook over Instagram wat voor zoveel geld verkocht wordt. Het een bedrijf dat nog totaal geen winst maakt. Dus waar zit dan de, waar zit dan de potentie in? De uh, mensen. Uh, ja, nou ja. <laughs> dat niet wat, veel. wat koop je dan? Nee. <laughs> maar tegelijkertijd, er zijn zoveel gebruikers van allerlei uh, kanalen. En uh -huh. dat geeft wel aan dat het... Uh, Richting volwassenheid aan het gaan is. Maar voor de rest heb je gelijk. Het is een. Uh, nou, een jaar jaren of vijf is het echt, uh, echt serieus. Ja, hoeveel uh, van de televisie weet we wel, sinds de jaren vijf goed werkt. En, en bij ja. dit is dat nog de. Maar u, veel te ontdekken. Maar u gaat er toch over praten vandaag. Tuurlijk, want uh, kennis delen is, is leuk. En er komen uh, gaat mensen. Gaat het met... dan over de experimenten? Gaat u een beetje met elkaar experimenten uitwisselen? Nou, echte verhalen van, van bedrijven die echte dingen hebben meegemaakt. En dat is niet altijd uh, uh, 100%, Hosanna. En, uh... Maar gaat het dan over de sociale media? Of... Het bericht dat ze met die sociale media aan de wereld willen laten blijken? Nou, het is vooral uh, welk impact sociale media he heeft op hun bedrijfsvoering en op hoe zij een verhaal vertellen. En vroeger was het natuurlijk zo, ik plaats een advertentie en uh, de wereld slikt het wel. En dat dat nooit gewerkt heeft, waarschijnlijk uh, althans nooit, nooit geloofwaardig uh, is gevonden door mensen, is misschien altijd wel zo geweest. Ja. Alleen nu zijn mensen eerlijk en hebben ze ook een podium om dat te zeggen. Hoe en dat is veranderd hoe het dan wel moet en uh, wat er vandaag nog veel meer besproken wordt. Uh, op dat congres praten we graag straks uh, verder met je uh, over. Verder um, Jos Govaart, tot zover bedankt. Maar eerst muziek, we nemen even een twitterpauze pauze. de police. Het minuut over half zes. Goedemorgen, u luistert naar nu al wakker van Omroep WNL. Het nieuwsminuutje. Het laatste nieuws met Christel van der Meer. Een vliegtuig van Korean Air heeft vannacht een noodlanding moeten maken na een bommelding. 25 minuten na vertrek vanuit Vancouver kwam de melding binnen. De piloot zette meteen de landing in richting een militaire basis op Vancouver Island. Er is vooralsnog geen bom gevonden. Wanneer en of het vliegtuig met aan boord 149 passagiers vertrekt is nog onbekend. Het is de tweede keer in twee dagen dat Korean Air een bommelding krijgt. Maandag was de eerste melding, er is toen geen bom gevonden. De Albanese topcrimineel Nedriem Sadushi is gisteravond in Noord-Londen aangehouden. Sadushi werd door Interpol gezocht wegens betrokkenheid bij drie moorden in 1997 in Albanië. Ook werd hij gezocht voor het witwassen van geld en drugshandel in Italië. Sadushi was leider van de Kateshi-bende die in de jaren 90 Albanië terroriseerde. Financieel nieuws. De Nikkei staat op 9.445 punten. En dat is een daling van 1 Tot slot nog even een mededeling. Tot 7 uur vanochtend vinden er werkzaamheden plaats aan de zendmast in Loopik. Hierdoor kan het signaal van Radio 1 deze nacht storen. Onze excuses hiervoor. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Christel van der Meer. En als we het laatste nieuws gehoord hebben... willen we eigenlijk ook wel even weten wat voor weer het wordt vandaag, deze 11 april... Um, goedemorgen, Stijn van Antwerpen. Goedemorgen. Wat, nou ja, vertel het maar. <laughs> Jij weet het, als het goed is. Ja, nou, vandaag hebben we eigenlijk te maken met um, ja, een, een ander weerbeeld dan dat we gisteren hadden. Vandaag zien we wat meer de zon. Maar in de loop van de dag neemt toch wel de kans op een, uh, een klap onweer toch wel toe. Uh, onstabiliteit, dat zit in de lucht. Het wordt vandaag 7 tot 8 graden op de wadden en 12 tot 13 graden in het binnenland. Nou, in de nacht naar woensdag komen er wel wat opklaren voor, maar in het oosten van het land kan nog steeds een enkele bui vallen. Temperatuur die dan tot 5 tot 2 graden in het binnenland en 5 graden op de wadden. Nou, de wind is dan zwak uit het noordwesten. Dan nog even donderdag is het zonnig, opnieuw kans op een enkele bui met een klap onweer. Iets frisser met uh, 11 tot 12 graden in het binnenland en op de wadden is het uh, nog steeds 8 tot 9 graden. Nou, dagen daarna, minder wisselvallig, temperatuur op of rond normaal voor deze tijd van het jaar. Ik hoorde je uh, zon zeggen, dus ik zag het een kleine glimlach op mijn mond. Dankjewel, Stijn van Antwerpen. Alsjeblieft. Heel selectief geluisterd, Anne. <laughs> Goed. Positief uh, was het, ja. ja de, de mensen worden uh, net wakker. Daar nou, heb nou. je wel gelijk in. Uh, ja, we, we hadden het over Amsterdam net. Bij ons in de studio is Jos Scholvaert. Um, die vandaag een feestje heeft in Amsterdam en morgen ook. Een grote top voor mensen die in de PR zitten... Um, over social media en PR. Um, die combinatie dan vooral, hè? dat is het belangrijkste, geloof ik. Ja. Um, waarom is uw bedrijf eigenlijk het bedrijf dat dat organiseert omdat uh, wij denk ik als Cooper wel van de PR-bureaus... er zijn wel bureaus wat vanaf begin af aan zelf social media gebruikt. En uh, gewoon als, als voorbeeld geven hoe je het kunt inzetten... en hoe je het voor jezelf kunt laten uh, werken. En dat doen we ook voor onze klanten. Maar ja. ik denk dat we dat gewoon dagelijks bewijzen. Want we hadden het er net even over dat het nog redelijk, nieuwe, redelijk nieuw terrein is. Um, hoe bent u door... Of nou, nieuw niet echt, maar het is, nog, er is niet, het is niet zoals de televisie... dat iedereen weet waar het over gaat. Um, hoe bent u er ooit mee begonnen? Is dat liefhebberij geweest of is dat expres professioneel om te kijken uh, wat dat kan brengen? Hoe, hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk altijd een mix van die twee. Ik ben in 1997 begonnen met internet. En internet had toen een soort van belofte dat het interactief zou zijn. Dat was het toen natuurlijk helemaal niet. Het nee. is dus gewoon uh, een stelletje folders op internet. En uh, je mocht blij zijn als je een vraag kon stellen, nog blijer als je binnen een week antwoord kreeg. Nou, dat ben ik eigenlijk altijd wel blijven uh, volgen. En ik ben in, uh, in 2007 in de PR gerold. omdat ik, ik had echt een internetachtergrond en eigenlijk kwamen die werelden heel mooi bij elkaar. Ik ben gaan kijken wat er in de Verenigde Staten gebeurde op PR-gebied. En uh, toen heb ik eigenlijk de handschoen met uh, een, een collega die ik destijds van het bureau waar ik toen werkte kende. En toen zijn we samen Koepen gestart. Want sinds wanneer is het eigenlijk commercieel interessant geworden om, voor een PR-bedrijf dan om dit soort internetdingetjes te doen? Social media dingetjes. Um, nou ja, het is sinds enig nog niet zo gek lang. En dat is ook gelijk het moeilijke uh, wat social media nu met zich meebrengt. Omdat het uh, wat groter en volwassen aan het worden is... zie je steeds meer commerciële inmenging. inmenging. En dat is voor mensen best wel... Dat is een lastig gegeven, ja. begint dat te worden. Ik zou vervelend zeggen... Nou, dat, is, dat is voor iedereen anders, want je bepaalt zelf over het algemeen wie je, wie je volgt. Alleen, het is een gegeven dat het onderdeel vormt. En ja. Het, het, ja, het worden gewoon uh, serieuze media met alle positieve dingen die er nog steeds zijn. Maar ook wel met, met wat uh, kanttekeningen. Maar kan het nog andersom, dat als je in de PR werkt, dat je er geen gebruik van maakt? Ik vind van niet. Ik vind dat je op zijn minst bij alles wat je doet... Erover moet nadenken. Ten eerste wat er gezegd wordt. Dus dat je weet wat het speelveld om je merk heen is. Dat, dat moet je weten. En of je dan altijd proactief er iets mee doet, dat kan per situatie wel verschillen. Wat betekent dat, het speelveld rond je merk heen? Nou ja, dat je weet wat er over jou gezegd wordt online, maar dat, ook, dat je ook weet wat er over je concurrenten gezegd wordt. Wat er gezegd wordt over belangrijke thema's die voor jou uh, belangrijk zijn. Ja, Dat moet je op zijn minst weten. Als je dat misschien, niet weet, dan. Uh... Misschien wel aardig om eventjes te kijken naar. Ook wel een beetje een ironisch voorbeeld naar Vodafone, nou, ja. wat er de hele tijd uitklapt. Um, die mensen twitteren niet zoveel, denk ik, uh, met hun kapotte internet. Maar hoe doen zij dat een beetje handig? Want zij zijn ook actief uh, op Twitter vooral. Ja, nou, wat ik aan Vodafone heel duidelijk zie, is dat ze uh, de boel goed volgen en ontzettend goed hun best doen. En in de basis, laten we eerlijk zijn, hebben ze geen PR-probleem, maar gewoon een heel vervelend technisch probleem door een brand. En dat wordt wel eens vergeten. En de druk vanuit uh, uh, mensen en personen op dat soort merken... Die wordt, uh, die wordt ontiegelijk groot en bijna te groot. Alleen wat Vodafone wel goed doet, vind ik... is dat ze uh, steeds geregeld updates geven naar, uh, naar hun klanten en iedereen die online is. Ik heb uh, wat filmpjes van de CEO gezien. En dat was wel moeilijk, want die spreekt Engels. Dus dat, dat geeft ja. al een, een, een soort van afstand aan. En uh, ik zag ook op Twitter commentaren van ook uh, uh, collega's van mij... die daar wel, wel wat van vonden... Alleen je zag ze gelijk schakelen en in een volgend uh, filmpje, waar hij een update gaf, zei hij aan het einde van het filmpje dat hij uh, door de brand, dat hij nu geen tijd had om naar Nederlandse les uh, te gaan. Dus hij maakte er een ik grapje Dat was een week of zo, zei hij. Nou, nou ja, en een vervolgens ging hij uh, naar de, de, de, de, de uh, plaats waar het uitgefikt was en dat zag je ook. En uh, nou, hij was mens en dat vond, dat vond ik wel goed. En u had het precies zo aangepakt? Dat, dat weet je nooit. Daar moet je uitkijken met van de zijlijn uh, commentaar geven. Omdat je er niet meer in zit. Omdat je niet uh, altijd weet wat er precies speelt. En oordelen is heel erg makkelijk. Maar ik vind dat van gegeven de enorme druk die er is. Tuurlijk zijn er altijd wel kleine dingetjes die misschien beter kunnen. Maar uh, ik durf me hand er niet voor het vuur te steken dat we per se zelf beter gedaan hadden. Nee. Zeker niet in het vuur van Vodafone. Nee. Ja, goed. We praten straks nog even over verder. Maar we gaan het eerst hebben over Wereld Parkinson-dag. Dat is vandaag. En vanmiddag lanceert Parkinson net de Glossy Spark. Het tijdschrift is bedoeld om een positiever beeld van de ziekte Parkinson te laten zien. Het eerste exemplaar van het tijdschrift wordt vanmiddag aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overhandigd. Maar daarvoor wordt er eerst een fietstocht van 138 kilometer afgelegd. Eén van die fietsers met de ziekte van Parkinson is Marco van der Vecht. Goedemorgen Marco. Goedemorgen. Ja, sta je er al helemaal klaar voor met de fietsen al buiten of is het nog iets te vroeg? Nee, we staan al klaar. Ik moet de schoentjes nog aandoen, de helm op en dan vertrekken uh, we zo. Ja. Jullie gaan wel erg vroeg weg uh, dan uh, voor 100 ja, 138 je, kilometer. Wa waarschijnlijk is de agenda van de minister dusdanig uh, gepland dat wij, uh, willen we die fiets toch doen, uh, hier zo vroeg weg moeten. Maar goed, dat, ja. uh, is, dat maakt niet uit. Nu is 138 kilometer uh, voor mij als persoon zonder Parkinson al veel. Maakt die ziekte, uh, die afstand nog zwaarder? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ja. Uh, ik, ik, uh, voor mij is het ook een hele eend, maar ik ben wel getraind. Uh, dus dat, uh, dat scheelt. Uh, uh, we zijn met een groep, dus dat maakt het uh, sowieso makkelijker. En uh, we gaan zo Michael Bogert ophalen. Dus als ik daar nou achteraan kan fietsen, dan uh, volgens mij valt het allemaal mee. Ja, maar die houdt u nooit bij? Nee, dat klopt. Maar ik denk dat hij zich wel wat aanpast. Oh. <laughs> ja, u gaat fietsen van Nijmegen naar Den Haag? Hè? Ja, klopt. Ja. En waarom? Om, uh, nou precies, uh, wil Parkinson Dag, uh, Aandacht op een andere manier voor Parkinson. Uh, uh, ik ben 49 en ik heb het, dus dat is ook een blad. En het geeft een be breed beeld van uh, de Parkinson patiënt. Om ja. uh, uh, uh, op een andere manier kijken dan alleen maar uh, naar de, de zieke patiënt. Is, uh, is waar, waar ik ook voor sta. Ik werk gewoon nog en ik sport gewoon nog. En ja. Op die manier uh, aandacht voor Parkinson is, uh, is, is denk ik heel goed. Ja, want veel mensen denken volgens mij ook dat het een ziekte is voor oude mensen. Ja, seniorenziekte, hè? Ja. Ja. ja. Maar ja. Dat, dat is dus niet zo? Dat, dat, dat ben, ben ik niet, dus dat klopt me nee. niet. Ja. <laughs> zijn er veel misvattingen? Dat soort misvattingen? Um, nou, ik merk dat op zich niet zo anders dan dat mensen als ik zeg dat ik parkinson heb, altijd heel erg verbaasd zijn, omdat het inderdaad dat voordeel van, uh, van die seniorenziekte heeft. Um, en, en, en verder, uh, ja, ik kan alles nog. Uh, ja. en ik, ik, ik, ik, heb, ik geloof niet het beeld dat mensen heel erg sterk denken... dat, uh, dat je bij Parkinson het leven dan ophoudt. Maar dat het wel lastige handicap is. Maar ik, ik snap dat er dat misstanden uit de wereld helpen dat u dat wil doen. Maar een positiever beeld van de ziekte schetsen. Ik heb zelf in mijn persoonlijke uh, ja, leefomgeving... Uh, heb ik er ja. uh, zij ze, zei het zeilings mee te maken. Ik heb nog ja. nooit echt iets leuks ontdekt aan, aan Parkinson. Het is echt een hele nare, slopende ziekte. Uh, dat, dat, dat, voor de een is dat anders dan voor de ander. Ik denk dat, dat dat ook te maken heeft hoe je daarin staat. En ik denk dat wij juist willen laten zien vandaag, ik in ieder geval, dat, uh, dat het leven met Parkinson niet ophoudt. Het is de positiviteit uh, om de ziekte heen vanuit de mens gezien. Niet zozeer over de ziekte zelf, dat is al naar genoeg, ja, maar meer het leven daar nu omheen dat nog best door kan gaan. Ja, precies. En, en je bent je bewuster van, uh, van, van jezelf. Uh, uh, en dat maakt ook dat je je bewuster bent van de kansen die er nog zijn. En dan is op een woensdag 138 kilometer fietswees hartstikke leuk. Ja. En, en nu gaat u dat met een doel doen. U komt uiteindelijk aan bij ja. de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En u overhandigt daar um, een tijdschrift, de uh, Spark. Um, ja. uh, wat kunnen wij, ik uh, dat misschien ook voor ons beschikbaar wordt... naast alleen ja. de minister, wat kunnen wij daarin lezen? Um, nou, dus er staat veel informatie over de ziekte Parkinson in en er staan uh, uh, verhalen in van mensen die Parkinson hebben en uh, die vertellen over hoe hun ja. leven uh, uh, doorgaat. Uw eigen verhaal ook neem ik aan? Um, mijn vriendin, ja. Oh, sorry. Uh, wat uh, wat, wat uh, heeft zij bijvoorbeeld geschreven? Oh, ze heeft er niet ingeschreven hoor. Oh. Nee, sorry, dat, uh, als je dat stopt, nee, ze heeft er niet ingeschreven. Maar er staan wel verhalen in van kinderen van Parkinson-patiënten, van partners van Parkinson-patiënten. Dus dat, dat hele brede beeld is, uh, is, is daar op een hele mooie manier in weergegeven. En ook allemaal weer met die positiviteit die u, u ons hier eigenlijk ook probeert mee te geven. Re realiteit en positiviteit, ja. Kijk, dat is ja. misschien de beste combinatie. Ja, eerst een flinke fietstocht 138 ja. kilometer van Nijmegen naar Den Haag. Succes ja. ermee. Marco van der Vecht, dank u wel. Dank u wel. Bedankt voor het belletje. Het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. En we beginnen met een nieuwe revue. Daarin staat een interview met Menno Bug, De voormalig presentator van chockerende tv-programma's is weer helemaal terug. Dit keer met een programma vanuit de Baaiers. Helaas is hij niet rechtser geworden door zijn ervaringen in de gevangenis. Bug zegt... dat past niet in mijn genen, ik blijf lid van de PVDA. Ik ben als de dood voor rechts. Van dit regeringsbeleid lig ik echt wakker. Nou meneer Bug, mocht u vannacht wakker liggen... dan kunt u nog tot zes uur naar ons luisteren. Programmamaker Ewout Genemans kreeg veel kritiek op zijn programma Voetbalfans. In Nieuwe Revue pareert hij de kritiek. Genemans zegt, natuurlijk is het TV, maar ik ben er niet op uit. Wie weet brengt een ander verhaal in hetzelfde weekblad hem op een nieuwe foyer, foyeristisch idee. Revue bezocht Massagesalons, een verhaal met een happy end waar je niet heel vrolijk van wordt. Op de cover van HP De Tijd deze week geen bekende Nederlander of plaatje... we zien een jong jongetje met een Harry Potter bril. Hij zit achter een Apple-laptop. De bijbehorende vraag in chocoladeletters prikkelen we het kinderbrein wel genoeg? In groep 5 lopen kinderen om met de smartphone. Middelbare scholieren checken tijdens de les hun aandelenportefeuille. En ook in het onderwijs zelf rukt ICT op. Opiniepeiler Maurice de Hon bijvoorbeeld... die wilde zelfs een iPad-school openen. HP vraagt zich af of dat nou wel vooruitgang is. Voor de balans is er ook een verhaal over levende doden. Het verhaal gaat over de revival van de zombies. Opeens zien we ze overal. Waarom? omdat ze ons doen denken aan een steeds groter wordende groep... in onze samenleving, de demente bejaarden. En in Vrij Nederland een treurig verhaal over Griekenland. In het door de economische crisis geteisterde land heerst wanhoop. En de crisis wordt erger, want toeristen mijden het land. De verslaggever reist in een vrijwel leeg vliegtuig af naar Athene. En de conclusie, psychologen doen goede zaken. Daar is steeds meer vraag naar. Schrijver Ilja Leonard-Vijver komt in Vrij Nederland met een ode aan Johan Cruijff... die binnenkort 65 jaar wordt. Hier alvast een mooie passage. Later, veel later, begreep ik dat Johan Cruijff vier jaar eerder... toen ik zes was, Nederland wereldkampioen had gemaakt. Want daar kwam het, hoewel de wereldbeker uiteindelijk is uitgereikt... aan West-Duitsland, volgens alle Nederlanders toch wel op neer. Dankzij het oogstrelende en revolutionaire totaalvoetbal... dat het Nederlands elftal in 1974 onder de bezielende leiding... van Cruijff aan de wereld had vertoond... waren we op zijn minst toch wel de morele wereldkampioen. De hele ode en alle andere verhalen leest u uitgebreid in de weekbladen. Zometeen bellen we met Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid... over onveilige paspoorten. Blijkt dat een groot deel van de vingerafdrukken niet goed uitgelezen worden. Uh, en we praten natuurlijk ook verder met Jos Govaert. Maar eerst muziek, Jamie Lardel. Van Bastiaan Al dat het Jamie Lydell was, dan kan ik u nog vertellen dat dit nummer Wait for Me heet. Um, vandaag start in Amsterdam de international, international Social Media and PR's, PR Summit. Het is allemaal uh, Engels. Twee dagen lang vertellen sprekers van grote internationale bedrijven over hoe je sociale media kan gebruiken om de consument te bereiken. Ja, al sinds het opzijne tijdstip van vijf uur vanochtend zit Jos uit bij ons in de studio, uh, medeorganisator van het evenement. Um, we hebben het er al een beetje over gehad, maar wat kunnen we, of eigenlijk wat kunt u vandaag uh, verwachten in Amsterdam? Ik geloof dat wij er niet meer heen kunnen omwantelen. He. Nee, dit is uh, aardig gevuld, dus daar zijn we heel blij mee, omdat het toch voor het eerst was. Het is toch spannend hoe, uh, hoe zal het verlopen. Uh, wat we vandaag hebben is er Mark Reagan die trapt, uh, trapt af. Hij is. Uh, ja, hij is de host van vandaag. Hij zal alles aan elkaar praten. En hij gaat ook een verhaal vertellen over uh, brandjournalism. Dus dat hij uh, hoe je je eigen kanalen kunt inzetten om een verhaal te vertellen waar je niet per se uh, jullie voor nodig hebt. Laat ik het daar maar op houden. Ja, ja. Het is een bedrijfsjournalistiek? Ja, ja, eigenlijk wel. En, en dat bestaat natuurlijk al heel lang. En je hebt een heleboel nieuwe kanalen om dat uh, te doen. Het is een beetje, het, het is zeg maar. Reclame verpakken als een journalistieke... Nou, dat, dat is. Ah, het oordeel daarvan is aan degene die het leest. Yeah. En uh, nou ja, laat hem maar oordelen. En voor de rest wat we vandaag hebben is uh, de CEO van ING. Die uh, zal de openingskeynote doen. We hebben Dell, we hebben Shell Holtz, wat een enorm enthousiaste. Uh, Texaan is met een, met een grote baard. En uh, die gaat iets vertellen over wat je moet doen in crisissituaties uh, met social media. Mm -hmm. We hebben Heineken die uh, vertellen uh, hoe zij met het Heinekenhuis omgaan. u weer relevant naar de Olympische Spelen toe uh, ja. straks we hebben nog een sportploeg uh, Phoenix Suns uh, uit de NBA die gaat vertellen hoe zij social inzetten en tot slot een beetje uh, ja uh, oude media ontmoet nieuwe media met de Huffington Post uh, die aftrap en, ja, ja. en morgen hebben we bijvoorbeeld nog een uh, grote uh, Amerikaanse weblog uh, ja nou ja een, een soort van, van nieuwe, uh, een nieuwe krant of, of iets, ja. iets dergelijks ja dat is wat en, ja. Maar, wordt internet leuker van wat jullie vanmiddag gaan doen? Uh, uh, soms wel, soms niet. Uh, ik denk puur vanmiddag... ik denk dat het ontzettend leuke verhalen zijn, het zijn. goede sprekers die een beetje een verbod hebben... op een heel commercieel verhaal. Mm -hmm. Dus we zullen zien hoe zich ja, dat het gaat Het zijn tezetten. wel grote bedrijven die, die u hier net noemt. Ja. Dus uh, dat lijkt me niet geheel toevallig. Nee, goed, je en het hebt ook... is ook fijn voor die bedrijven dat u ze net genoemd hebt. Ja, we, ja dat, dat, dat, daar zullen ze blij mee zijn. Maar voor een deel is het een mix van uh, bekende bedrijven. Want natuurlijk trek je daar publiek mee. Maar het binnen. is niet de bedoeling dat zij hun eigen bedrijf uh, aan het promoten zijn vandaag. Ook via de, die weg dan weer. Nou ja, Phoenix uh, dus, uh, ik, ik zal het misschien best leuk vinden... dat een paar basketballshirtjes ook in Nederland ja. verkocht worden. Maar het is vrienden ja, onder elkaar gewoon. Gewoon PR-mensen onder elkaar. Uh, uh, het, is, het is wel uh, van elkaar leren. En het is wel uh, onder elkaar. Ja. Maar wordt het internet leuker van wat jullie gaan doen? Of, uh, van wat wij doen, of, of, of ja, puur met, met social media, bedoel je? Nee, van, vanmiddag gaan jullie dingen van elkaar leren. U gaat elkaar dingen vertellen. En dan op het eind van de middag wordt, wordt het er beter op. Nou, Ik of hoop van wel, als, als beide. Kijk, als je goed luistert naar de verhalen die zij te vertellen hebben... dan zal een van de uh, dingen zijn die daar centraal staat... is uh, uh, ga geen commerciële boodschappen verspreiden. Hm. En natuurlijk blijft er altijd een spanningsveld bestaan... tussen het belang van een organisatie en het belang van een consument. Maar uiteindelijk vraag jij om, als consument om een aantal dingen. En als je daarin geholpen wordt door een bedrijf, dan zou je het niet erg vinden. Alleen als je allerlei uitingen koopt mij voor je krijgt. Als je ja. kunt kiezen tussen die twee. Want het is toch een gegeven dat professionele communicatie blijft bestaan. Mm -hmm. ja, leg mij dan maar uit voor wie je zou kiezen. Het is eigenlijk het is zaak een moment, om dus de consument altijd nog een stapje voor te blijven... wat dat betreft, inspelen nou, op wat zij willen. En, nou ja, weet, en, wees relevant en uh, uiteindelijk ook eens een keer verrassend. Vertel mooie verhalen ja. vertel echte, echte verhalen. En dat is, uh, dat is nog best moeilijk, want dat moet je wel durven. Oh ja. Dus alles uh, aankleden eromheen. Uh, misschien af en toe een beetje poespas ook, show. Misschien, misschien juist wel niet. Misschien, misschien. juist ruwer uh, dan juist heel gelikt. Ruwer dan heel gelikt. Ja. Dat is het thema van, van de... Oké, okay, en um, ja goed, u gaat er dus zo meteen naartoe... Uh... Of, of gaat u nog even naar bed tussendoor? Nee, ik ga niet slapen. Ik denk dat ik deze komende twee dagen maar op adrenaline doorkom. En ja. uh, ik ga straks even ontbijten en dan naar de locatie toe. Ja, en dan sluit u zich op met al die, uh, al die grote namen. Het ziet er in ieder geval uit alsof u er erg veel zin in heeft... om ja. met uh, nou ja, zielsverwanten te spreken over wat uh, jullie allemaal mooi vinden. Ja, natuurlijk. Ik, vind uh, ik vind het prachtig dat we als bureau... Uh, we bestaan nog geen drie jaar. En als we, dat we dit voor elkaar krijgen, daar ben ik wel trots op. Heel goed. Nou, heel veel plezier, succes ook. En ik hoop dat u een uh, inspirerende bijeenkomst heeft. Vandaag start hij dus in Amsterdam... de International Social Media and PR Summit. Hartelijk dank, Jos Schoofwaard van uh, Cooper, Het PR-bedrijf dat dat uh, allemaal gaat organiseren. Graag gedaan. Dit is nu al wakker op Radio 1. Het loopt tegen zes uur. Um, maar we gaan het nog hebben over uh, de paspoorten. Niet op vakantie kunnen, omdat jouw vingerafdruk... heel sterk lijkt op die van een crimineel. Het zou zomaar eens werkelijkheid kunnen worden in de toekomst. Het nieuwe paspoort, waarbij je bij aanvraag een vingerafdruk moet inleveren... blijkt namelijk niet helemaal in orde. In moderne paspoorten staan biometrische gegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld vingerafdrukken van de eigenaar. Nog los van beveiligingsproblemen bij de opslag... blijkt ook de herkenning bij controles erg onbelangrijk. PvdA Tweede Kamerlid Pierre Heijnen maakt zich grote zorgen. Goeiedag meneer Heijnen. Ja, goedemorgen. De nieuwe revue schrijft dat vandaag. En in het stuk wordt u ook genoemd. U maakt zich zorgen. Ja, dat klopt. Uh, ik ben bij een Limburgse gemeente is gebleken dat in meer dan 20% van de paspoorten die werden uitgegeven. De vingerafdruk uh, niet klopte met degene die die had uh, gegeven uh, toen ze dus het paspoort uh, aanvroegen. Ja, zo'n groot onbetrouwbaarheidsmarge, daarmee kun je niet werken. Ja, in de praktijk komt het er dus op neer dat als ik met mijn paspoort ergens naar binnen wil... Uh, en ze controleren mijn vingerafdruk dat er een vijfde kans is dat ik ten onrechte niet voor mijzelf word aangezien. Ja, dat, uh, wanneer dat dus voor alle paspoorten zou gelden, dan klopt dat ja. En dat is natuurlijk een veel te groot foutenpercentage. Dat moet ver onder de 1% procent uh, willen we daarmee kunnen werken. Maar uh, nog los van het feit dat het vervelend is dat, dat je dan ergens niet naar binnen kan. Kan je dan ook worden aangezien voor nou ja, misschien wel een crimineel die zijn paspoort probeert te vervalsen? Nou, ik weet niet of het zo'n loopt. Kijk, er is een ander probleem. Uh, het uitlezen van die vingerafdrukken is nog nergens in de wereld op een zodanige manier geregeld... Uh, dat wij dat betrouwbaar vinden, dat wij dat veilig vinden. En het vergt in Nederland wetgeving voordat wij kunnen instemmen met het gebruik van afleesapparatuur elders in de wereld. Want stel je nu voor dat men uh, dat niet alleen afleest, maar ook nog een keer opslaat. Uh, daar zijn wij tegen, want je weet niet wat er dan mee gebeurt. Dus dat hele project van vingerafdrukken op paspoorten en rijbewijzen, wat voortvloeit uit Europese regelgeving, dat staat wat, wat ons betreft, de Partij van de Arbeid, op losse schroeven. Wij gaan daar echt heel indringend met het kabinet over praten, want ik heb stellig het gevoel dat wij aan iets begonnen zijn en daarvoor kosten voor maken en moeite voor doen, terwijl het gebruik daarvan niet geregeld is. Nee, het klinkt als een project dat in de toekomst zomaar eens mis kan gaan. Maar het wordt toch al gedaan? Deze, deze paspoorten zijn er toch al? Ja, sinds een jaar of uh, twee, drie, twee, meen ik. Uh, zijn uh, als je dan een nieuw paspoort aanvraagt. Uh, dan, dan moet je je vingerafdrukken laten afnemen. Uh, maar dat betekent nog niet dat het op uh, grote schaal of überhaupt gebruikt wordt. Uh, uh, bijna niet, zou ik uh, zeggen. dat je dus bij een grenscontrole ook buiten de EU. Gevraagd wordt om je vingerafdrukken af te geven om die te checken met je paspoort. In Amerika moet je wel je vingerafdrukken afgeven, maar dat doen ze om te checken met bestanden die ze daar hebben. van mensen die ze op het spoor zijn en niet om te verifiëren of jij bij je paspoort hoort. Maar u zegt dus dat het. nou ja, het ligt politiek gevoelig. We merken nu ook dat uh, uh, het systeem niet goed werkt. Uh, maar kunnen we er nog wat aan, aan veranderen? Kan het nog worden teruggedraaid? Ja, dat... Het is Europese regelgeving. Ja, ik, dus, zoals ooit ook die Europese regelgeving tot stand is gekomen, kunnen we er ook weer wat vanaf. Wat maar betreft. alleen als Nederland kunnen wij er niet vanaf. Dan moeten nee, we de hele Europese dat, dat... Unie mee hebben. Precies, dan zullen ook alle andere lidstaten uh, en het Europees parlement, de Europese commissie daarmee moeten instemmen. Maar ik heb uh, de minister gevraagd om uh, te reageren. Uh, ook op de vraag, uh, hoe komen we er vanaf? Want ik heb tot nu toe nog geen zicht op de garantie... Dat Want het u wilt dat de... we er vanaf gaan? Gewoon helemaal ja, ik heb nog geen zicht op de garantie dat we het echt goed gaan gebruiken... en dat het ook uh, met voldoende veiligheid gepaard gaat, betrouwbaarheid gepaard uh, gaat. Maar u zegt net dat we er niet alleen vanaf kunnen. Denkt u dat er in heel Europa uh, dit uh, breed gedragen wordt... dat we er gewoon echt met z'n allen vanaf kunnen? Maar dat zal moeten blijken, maar ik kan me niet voorstellen dat die discussies die in Nederland zijn losgebarsten, niet elders ook uh, plaatsvinden. En er is ook hier en daar uh, flink wat uh, verzet en kritiek en vragen, uh, ook vanuit de uh, rechters en in hoger beroep. Is het eigenlijk een Nederlands probleem? Want een foutmarge van, uh, van 21 procent, wat dan uit die steekproef in, uh, in Roermond bleek... Um, ik, ik mag toch niet aannemen dat dat in heel Europa zo'n probleem is? Hebben wij geen... Gewoon... Dat in andere landen men uh, uh, wel ook bij de uitgifte uh, checkt of uh, de vingerafdruk goed is opgenomen. En als dat niet zo is, doet men het opnieuw. En in ja, Nederland weigert men tot nu toe... Om ook bij de uitgifte van het paspoort even opnieuw te kijken of die, die vingerafdruk er wel goed op staat. Dat lijkt me twee minuten werk. Dat is toch een. Ja. Nou ja, maar de, opgeteld daarvan uh, zijn de kosten natuurlijk gigantisch. En dat zal huh. wel de, uh, de verklaren waarom de minister tot nu toe zo gereserveerd is, terughoudend is om daaraan aan te komen. Goed, u kunt in het parlement in ieder geval rekenen op steun van de VVD. Die werden ook genoemd in het stuk van de revue. Die uh, schijnen het met u eens te zijn. Nou, dan uh, dreigt er al bijna een Kamermeerderheid. dat zal toch niet zo mooi zijn. Het anders, dat, mooi zijn. Uh, dat het maar uh, opgelost mag worden. Want dat lijkt me een buitengewoon onacceptabel grote foutmarge. Dank in ieder geval, Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid. Niks te danken. En daarmee zit onze zendtijd voor vannacht erop. Met uh, uh, in aankomst natuurlijk het Radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Die uh, houden de zender natuurlijk weer uh, op de hoogte van uh, alle nieuws en actualiteit. Ja, en meer WNL, dat kan strakjes om 7 uur op Nederland 1 is uh, vandaag de dag te zien. En uh, later vanavond. Dan hoort u uh, avondspits weer op deze zender met Joost Eertmans. Volgende week zijn wij weer terug met uh, om 2 uur s'nachts nog steeds wakker van Omroep WNL. Um, en zometeen het nieuws met Mark Visser. Wij wensen u in ieder geval een hele wakkere dag. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.